9 uur. Maar niks aanpassen met het NOS-journaal. De politie denkt dat de bombrieven die naar bedrijven in de Randstad zijn gestuurd... het werk zijn van een afpersen, maar andere opties worden niet uitgesloten. Afgelopen week werden bij vijf bedrijven in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam... brieven bezorgd met explosieven erin. Die zijn niet ontploft, maar ze kunnen volgens de politie... wel ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. De politie denkt dat er nog meer brieven in omloop zijn. Tussen Den Haag-Ippenburg en Centraal rijden tot zeker morgenmiddag geen treinen vanwege een ontspoorde trein. Dat gebeurde vanmiddag. De oorzaak van de ontsporing is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Niemand raakte gewond. Alle 180 reizigers zijn met een andere trein naar een station in de buurt gebracht. Twee journalisten van Omroep West zijn tijdens de jaarwisseling bij een interview in Leiden bekogeld met vuurwerk... De verslaggever en de cameraman voelden zich zo bedreigd... dat ze het interview hebben afgebroken en zijn vertrokken. Ook omdat de spreker vuurwerk naar zijn hoofd gegooid kreeg. De journalisten gaan aangifte doen bij de politie. Journalistenvakbond NVJ vindt het hoog tijd voor een signaal naar de samenleving. De bond benadrukt dat journalisten voor iedereen op pad gaan. Ook om bijvoorbeeld te kijken of de politie zijn werk goed doet. De staking bij het distributiecentrum van drogisterijketen Ethos in Beverwijk is opgeschort omdat er een nieuwe CAO is. Daarin is afgesproken dat de medewerkers er in ongeveer twee jaar in totaal bijna 7% bij krijgen. De vakbondsleden moeten er nog wel mee akkoord gaan. Bij het distributiecentrum in Beverwijk werd vlak voor de kerst het werk neergelegd. Daardoor waren er in sommige etos winkels schappen.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 Is er ook nog iets uh, van. Uh, ja, gaan wij daar dan nog iets aan doen? Uh, waarschijnlijk uh, zullen we de randverschijnsel een beetje gaan meenemen. Maar goed, uh, die uh, gekkigheid is nu ook een beetje even geweest. Het is gewoon even om uh, de boel in uh, beweging uh, te brengen. Of, dan moet ik wel even iets, iets uit uh, gaan zetten. Want anders dan, uh, lopen er straks twee dingen door elkaar heen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want we hebben natuurlijk nog de compilatie van die tweede voorronde van de Rob Dat wordt uh, in de.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 Uh, Instagram, Facebook, Spotify en dan mijners zitten. Dankjewel, alsjeblieft.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 Naar aanleiding van hun optreden tijdens de Rock schreef het Alkemaars Dagblad dat ze het hoogtepunt van de middag waren. En verder schreven ze de vurige Abtempo Rock van deze goed geklede muzikanten werd door het publiek getes, getig opgezongen. Jawel, ze zijn dus echt een aanrader voor liefhebbers van rockshows met vette gitaries en Hammond orgel en Fuzz. Dames en heren, geef een enorm applaus voor Abderdack!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 Parade, no walking. But getting drunk is a choice, David. Nou nu kunnen jullie allemaal meezingen van het laatste de vrij. wens ze alle Awards 2019-2020. Een lekkere band een lekker Organ van Edwin Binnenkort optreden ze ergens. Ja, in 18 januari, Everdingen. Daar gaan we met z'n allen naartoe. We boeken een ticket. We gaan met de stoomtrein zo te zien naar Everdingen. Oké, okay, dus met deze geboekt.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 Hamma, Abir, of Abir Hammer moet ik zeggen, Zij heeft met haar bent Nemz is ooit een doorpakt. Daar wordt gewonnen Lisa van der Brink, van het Patraat de Park. Dames en heren, ik ga een beetje luistervinken bij de jury. Tot die tijd kan je genieten van de plaatjes van... Ja, ja. Low Added Sound System, tot zo! I should plow the land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 ZANG built their clumsiness. Ik heb een telefonisch interview. Maar ik moet me op mijn vork krijgen. En ik ben weer zo'n a-technische... presentator... die dat dus weer niet begrijpt... hoe ik dat er dus weer op moet zetten. Dus, dus nu is het gewoon... HELP! Ik, ik, er moet even iemand van boven... Dus naar beneden komen om dat even te regelen. Want anders dan, dan gaat het dus helemaal niet goed. Kijk, ik, ik hoop dat het... dat het lukt.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 Ja. ja. Um, nu is dit niet de eerste keer, want uh, ik heb een mail gemist. Ik ben een ontzettende boterletter, want ik ben een chaotische presentator. Je hebt het zelf gemerkt, hè? Ik bedoel, uh, ik ja. bedoel <laughs> om je al telefonisch hier op het Bukbadeel te krijgen, was al een hele onderneming. Maar uh, in september hadden jullie, geloof ik, ook al een, een festival, dacht ik. Ja, yes, of het local, uh, local Rock Festival. Ja, um, en dit is iets anders. Dit is uh, ja unplugged sessions waar ik uh, alleen maar uh, singer songwriters uh, naar ga Ja. Weer een, uh, een sub su evenement uh, onder de local rockfest. Ja, moeten ze ook uit de buurt kopen of niet? Uh, ik heb één singer songwriter, ja. uh, Cal Brown, die komt uh, uit Engeland. Mm -hmm. Oké. Okay, dus is wat verder weg. Ja. Maar, um,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 Grab yourself together The promise of the Coming down Changing off the weather He's been waiting for you Like a dog But you never showed up I'm sure you knew We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 Quite sure it yeah. tells you where you want to go.